...liet zich langs de stam van de beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. Mier, zei hij. Ik mis je. Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. Dat kan nu nog niet, zei de mier. Ik ben nog niet eens weg. Maar toch is het zo, riep de eekhoorn. De volgende middag hield hij het niet langer uit... ...en ging de eekhoorn naar buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan... ...of hij kwam de mier tegen. Moe, bezweet, maar tevreden. Het klopt, zei de mier. Ik mis jou ook en ik ben je niet vergeten. Zie je wel, zei de eekhoorn. Ja zei de mier en met hun armen om elkaar schouders liepen zij naar de rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken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 Van de 50 Nederlanders van wie zeker is dat ze in het rampgebied in Japan zitten, hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn allemaal ongedeerd en maken het goed. Van twee Nederlanders is dus nog niets vernomen. Buitenlandse Zaken ontraadt Nederlanders om naar het rampgebied te reizen. Een woordvoerder van de Amerikaanse minister Clinton is opgestapt nadat hij een opspraak was geraakt. Hij had kritiek geuit op de behandeling van de militair Bradley Manning, die vastzit als hoofdverdachte in de Wikileaks-zaak. De woordvoerder van Clinton noemde de strenge beveiliging van Manning belachelijk, contraproductief en dom. Hij noemde het overigens wel terecht dat Manning in de gevangenis zit. Een medewerkster van de BBC ving zijn uitspraken op en zette die op haar weblog, waarna de voorlichter besloot op te stappen. Bradley Manning werkte in Irak bij een inlichtingendienst. en zou honderdduizenden documenten met gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan WikiLeaks. Op de A16 is bij de Brindenoordbrug een doden gevallen bij een zwaar auto-ongeluk. Er waren vier auto's bij betrokken. Eén daarvan brak door de klap in tweeën. Twee gewonden raakten beklemd en werden door de brandweer uit de auto bevrijd. De A16 is ter plaatse in de richting Rotterdam afgesloten. De Nederlandse short -tracksters hebben op het WK in Sheffield zilver veroverd op de aflossing. De ploeg eindigde in de finale als tweede achter China. Het Oranje Quartet bestond uit Jorien Termors, Anita van Doorn en de zusjes Sanne en Jara van Kerkhof. Het weer, voorlopig bewolkt met hier en daar regen. Morgen later op de dag in het zuiden, opklaringen. Het wordt morgenmiddag een graad of 13. Dit was het NOS.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 Peaceful Radio, aflevering 715, uur 2. We zijn begonnen met uh, From the Heart van Kim Skovbay en Peter Brander van het label Phoenix Muziek. En dit nummer heette Friendship Part 2. We gaan verder met uh, Frans Amati, ook van het label Phoenix Muziek, met Dolphin Spirit En Frans staat altijd gerand voor, toch wel hele fijne muziek. Goed, veel luisterplezier in het tweede uur van Peaceful Radio. Oh in de tijd met um, The Third Force, Force of Nature. En het was een uh, driemandsgroep. En daar speelde een, onze eigen sympathieke Amsterdammer Alain Escanasi speelde daarin mee. En de, de, rest, de andere twee bestonden uit, uh, ik dacht, twee Amerikanen. Een bijzondere uh, club. We gaan afsluiten met um, Medwin Goodall. Nazca, The Land of the Incas... Van het label Oriane Music. Van alweer, heel lang geleden. Uit de jaren negentig. Wat mij betreft, graag tot een volgende keer in Peaceful Radio. Je kan het allemaal nalezen via de Twitter op peacefulradio.eu. En daar, daar vind je de playlist via die link. Goed, mijn naam is Ben Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar Peaceful Radio aflevering 715. En wat mij betreft een... graag tot de volgende keer. Dag.